Hoofdstuk 22. Zou er in deze kist een schat zitten? Brilstra was zeer opgewonden, toen die, in gezelschap van Hannes, een paar dagen later, tegen negen uur in de avond, naar het huis van de burgemeester stapte. In zijn zak had hij een brief, een zeer belangrijke brief, een brief, die hij bepaald aan de burgemeester wilde laten lezen. Die middag had de burgemeester aan de dorpssmid laten weten, dat het puinruimen nu zo ver gevorderd was, dat het zoeken naar de schat voortgezet kon worden. De burgemeester deed het tweetal zelf open, en Brilstra kon geen tel meer wachten. Hij zei, Burgemeester, ik heb de brief. Euh, hoe bedoel je, Bril? Wat voor een brief? Euh, de brief met het patent, antwoordde Brilstra met een trillende stem. Het patent? Bril, kerel, heb je het patent? Uh, geef eens hier, laat zien, laat lezen. Alsjeblieft, burgemeester, uh, leest u hem maar even, of alles zo in orde is, zei Brilstra ontroerd. De burgemeester las snel en zei toen aangedaan. Bril, beste Bril, ik wens je van ganse harte geluk. Dit is prachtig. Wat een succes, kerel! Dank u, burgemeester. Bril, oude vriend, dit is een groot moment, een historisch ogenblik, uh, eens even lezen, uh, zodat aan Jan Hendrik Brilstra, Dorpstraat 18 te ondermaten, het uitsluitend recht wordt verleend, met uitsluiting van alle anderen, om over te gaan tot de fabrikage van bovengenoemd vervoermiddel, hierna genoemd de bromvlieg. Brilstra, dit is enorm, geweldig, gefeliciteerd, man. Dank u, burgemeester. En Hannes, ook jij mijn allerhartelijkste gelukwensen, mijn jongen? Dank u wel, burgemeester, zei Hannes. De burgemeester las de brief nog eens door, toen wreef hij zich in zijn handen en hij zei, en nu de schat, op naar de ruïne. Ik voel dat er vanavond grote dingen zullen gebeuren. Vanavond zullen wij de schat vinden. Bij de ruïne stond de veldwachter al te wachten. Geen mens in de buurt te zien, rapporteerde hij. Zo dan, Brilstra, zetten jullie de ladder maar in dat gat, daar in de hoek. Hannes en zijn vader plaatsten de ladder. Zo, die staat. Gaat u eerst naar beneden, burgemeester? vroeg Hannes. Natuurlijk! Ik ga voor, als een waardig aanvoerder, ga ik mijn mensen voor in de strijd. Kom aan dan, voor de tweede maal dalen wij af in de gewelven van de oude graaf. Laat ons hopen dat wij nu iets vinden. Hoe klopt ons hart hartetans vol zoete hoop, als ik straks van de ladder loop? Dan zullen wij iets vinden, de schat, de oude oh, schat, die, die... Nee, er rijmt even niet iets op dat woord schat, hè? Nee, daar kan ik nu even geen rijmwoord op vinden. <laughs> nou ja, doet nu niet er zaken. Kom, mannen, op ten, uh, ten... Ten strijden, wil ik zeggen. Ik daal thans af. De veldwachter gaf Hannes een klopje op de schouder. Ja, Hannes, ga jij maar eerst, jongen. En hou dan die ladder beneden een tikkie vast, want uh, ik heb al lang me bekomst van deze ruïne. Nou, ga jij maar eerst, jongen. Hannes daalde af en hij riep naar boven. Ja, kom maar, veldwachter. Ik heb hem stevig vast hoor. Ja, ja, ik kom er al aan. Dan gaat even niet zo vlug. Ik ben geen glazenwasser. En toen ook Brilstra was afgedaald, riep de burgemeester. Mooi zo, daar zijn wij dus verzameld. Hannes, ontsteek het licht. Uh, ja, burgemeester, nou moet u maar zeggen waar we precies moeten wezen, begon Hannes. Brilstra, kom eens hier staan. Scherp je verstand. Gebruik je geheugen. Wij was het nu precies dat wij aan dat kleine deurtje hebben staan trekken? Brilstra keek pijnzend om zich heen. Ja, eens even denken. Hier waren we en toen... Eh, ja, Dat moet ongeveer hier geweest zijn, burgemeester. Uitstekend. Dus dan was hier het deurtje? Ja, eens even kijken. Er staat nu werkelijk helemaal niets meer overeind hier... Als we nu dus een stapje verder doen, uh, hierheen. Dan was dus hier de geheime schatkamer van de graaf van Waterland. Ja, dat moet wel zo wat, ja. Goed zo, mensen, dan zit er nu maar één ding op, namelijk allemaal aan het zoeken. En wie de schat het eerst vindt. Tja, die krijgt natuurlijk de hoofdprijs. Bestaande uit de hartelijke dank van iedereen in ondermate. <laughs> Nou, daar zou je wel een heleboel voor doen, hè, meende de veldwachter. Ja, ik ook, hoor, zei Hannes. Ik zoek wel. De veldwachter begon te fluiten. <lacht> uh, veldwachter, wat doe jij? <lacht> ik fluit die, schat, grinnikte de veldwachter. En de burgemeester zei bestraffend. Veldwachter, je maakt grapjes, dat moet jij weten, maar je schijnt de ernst van deze zaak absoluut niet te beseffen. Dat doet mij leed. Nou, burgemeester, om u nou echte waarheid te zeggen, ik, eh, ik moet ook nog eerst zien dat die schat bestaat, hoor, zei Brilstra. Maar de burgemeester riep, ik geloof er wel in, en ik voel dat wij iets zullen vinden. Kom, mensen, niet zo talmerig zoeken, wat meer elan, wat meer vaart in de zaak. brielstra haalde zijn schouders op. Ach, kom nou, burgemeester, er is toch niks. Als er al ooit iets geweest zou zijn, ik bedoel, het is al zoveel honderden jaren geleden, dan heeft er lang iemand anders. En toen begon Hannes ineens opgewonden te roepen. Volgens mij heb ik hem. Ik heb de schat, geloof ik. Hoe bedoel je, Hannes? Gompie, jonge, jonge. Waar dan? Ze riepen allemaal door elkaar, maar de burgemeester beviel. — Stilte, stilte, niet allemaal door elkaar, laat mij spreken. Uh, dat wil zeggen, wat is er eigenlijk te zeggen? Zou dit de schat zijn? Hannes was er helemaal opgewonden van. — Ja, natuurlijk, burgemeester, kijk maar, hier staat een kleine kist met een barst in de deksel. Kijk, er zit een spleet in de bovenkant... En als ik nou probeer om met de zaklantaren daar doorheen te schijnselen, kijk, daar is iets zwarts. Gompie, er zal toch geen twintig kilo Engelse anthracite in zitten van zeven gulden vijftig te mut, vroeg de veldwachter. Ja, het is iets zwarts, hè, maar wel metaal, zou ik zeggen, meende Brilstra. Stilte, niet allemaal door elkaar, zeg ik toch. Vrienden, deze kleine kist moet het zijn. Het kan niet anders, ik ben er zeker van. Dit is de schatkist van de graaf van Waterland. En wat een barst in die deksel, zeg, zei Brilstra. En de veldwachter grinnikte. Ja, dank je, de drommel, daar is natuurlijk ook een balk opgevallen. Nou, zie je maar, mijn ribben waren allemaal nog heel na die instorting, maar in de deksel van deze kist zit een barst. Nou, kun je mooi zien. Stil, veldwachter, zei de burgemeester. Jullie praten veel te veel, jullie beseffen niet welk een plechtig ogenblik dit is, het ogenblik waarop wij een schat aanschouwen die hier vele honderden jaren gelegen heeft. Als dat een schat is natuurlijk, ja, zei de veldwachter. Brilstra knikte. Ja, de veldwachter heeft gelijk, er kan ook steenkool in zitten natuurlijk. Ik zie iets zwarts door die spleet, maar het is geen steenkool, dat kan niet, zei Hannes. Vrienden. Er is een eenvoudig middel om erachter te komen wat er in deze schatkist zit. Oh ja, wat dan? Heel eenvoudig. Wij gaan deze kist openen. Gompie, ja, dat is het wel, ja. Brilstra, open deze kist voor ons. Ja, oh, ja, natuurlijk, hoe vaak moet ik dat nog horen? Brilstra, maak die kist open. Brilstra, doe de kist los. Ja, oh, zeker, ik denk dat dit onder de hand wel de honderdste kist is die ik open moet maken. Bril, je overdrijft weer schromelijk. Dit is ten hoogste de tiende kist die je open moet maken. <grijg> Brilstra maakt een kiesie open, hi ho, ho. Brilstra maakt een kiesie open. Veldwachter, hou op, hou op met dat schorre gezang en dat onbetamelijke gegrinnik. Hier staan wij voor een eeuwenoude kist, waarvan in honderd jaren niemand wist dat hij hier stond op deze grond door ons gevonden met beleid en list. Maak nu met eerbied en met nijvere handen de schat los uit der eeuwenbanden. Nou, doe nu iets, Brilstra, ik kan hier toch niet de hele avond aan de gang blijven met gedichten staan op te zeggen. Brilstra deed een neidige aanval op de kist en trok het deksel stuk. O, oh, riepen ze allemaal, Brilstra riep de burgemeester, je gedraagt je als een bruut, je hebt een fraaie oude kist vernield, althans het deksel. Brilstra, dat is... O, oh, dat is... Is dat zilver? riep Hannes. Als je me nou zegt. Zilver? vroeg de burgemeester. Ja, kijkt u maar, zei Hannes opgewonden, en de veldwachter keek teleurgesteld. Gombi, niet eens goud. Veldwachter, riep de burgemeester, je bent een ontevreden man, je bent een sikkeneur. neur, ga opzij, laat mij erbij. Uh, ja, dat is zilver, dat zijn, uh, ja, ja, ja, dat zijn zilveren rijders. Ik ken er weinig rijerig zo'n zien. Veldwachter, je bent een nar, dit zijn zilveren rijders, oude zilveren munten uit de zestiende eeuw. Ze worden ook wel ducatons genoemd. Ik heb wel eens gehoord van ducaten, maar die zijn van goud, hè? zei Brilstra, je hebt gelijk, Bril, ducaten zijn van goud, dit zijn geen ducaten, dit zijn ducatons, in de wandeling ook wel zilveren rijders genoemd. Oh, in de wandeling zijn het zilveren rijers en uh, in het rijen zijn het zeker zilveren wandelaars, smaalde de veldwachter. De burgemeester keek hem neidig aan en hij riep, veldwachter, nog één woord, en ik bekeur jou wegens oneerbiedig gedrag in het aangezicht van het stof der eeuwen. Gompie, kan een mens daarvoor ook al bekeurd worden, burgemeester? Ik kan dat. Heb je je bekeuring een boekje bij je? In mijn zak, burgemeester. Mooi zo, hou het bij de hand. Wanneer jij je nog één keer oneerbiedig gedraagt, dan geef je dat bekeuring een boekje aan mij, en dan zal ik een proces verbaal uitschrijven. Het is me toch ook een wereld, he, tegenwoordig. Nou zal het er nog van komen dat ik een bekeuring krijg met een bon uit mijn eigen boekie. Dat heb je zelf in de hand. Nee, ik heb het niet in mijn hand, ik heb het in mijn borstzakje zitten hier. Ik wil natuurlijk zeggen dat ik je niet bekeuren zal als je verder je oneerbiedige mond houdt. Begrepen? Uh, ja, burgemeester. Mooi zo, goed zo, prima. Uh, nu dan, uh, waar was ik? in de gewelven onder de ruïne, zei Brilstra nuchter. En jij bent vanavond ook al zo guitig, Brilstra. Uh, vrienden, nu geen grapjes meer. Dit zijn dus Ducatans, zilveren munten, in de volksmond zilveren rijders genaamd. Is dat zilver? vroeg Hannes. Ik bedoel, die munten zijn zo zwart, hè? Zo zwart als, als ja, als steenkool, zei Brilstra. Dat zullen wij snel verhelpen zei de burgemeester. Ik zal een van deze munten oppoetsen, zodat jullie de schoonheid ervan zult kunnen bewonderen. Ha, ik ben zo opgewonden dat ik een droge mond heb. <coughs> Geef me eens wat speeksel. Uh, oh, nee, nee, laat maar. <laughs> ik heb nog iets gevonden achter mijn tong. Zo dan, nu neem ik mijn schone zakdoek, ik gebruik een weinig speeksel, en ik begin te wrijven. Zo, zie je wel, kijk, daar komt het zilver al tevoorschijn. Zo dan, en zie nu maar eens. Hannes, ligt het bij? Gompie, een vent op een peert. Ja, dat lijkt die oude knol van boer Meesman wel, zei Brilstra. Zit er een militair op? vroeg Hannes. Ik ben er niet zeker van of dit een militair moet verbeelden, en dat paard is prachtig gegraveerd, dat is geen oude knol, ha, zo, zo, zo, eindelijk dan toch, de schat is ons, mannen, wij hebben ons doel bereikt. Hoeveel van die, eh, van die zilveren paardenruiters zouden er nou in die kist zitten? vroeg Brilstra. Dat kunnen we toch gaan tellen? zei Hannes. Nee, nee, zeg, tellen, dat doen we thuis, ik schat zo op het oog, eh, ja, een, een, een drie of vierhonderd wellicht. ''En wat zijn die dingen nou waard, burgemeester?'' vroeg Bah, wow, ''Zo'n drie, vier eeuwen geleden was de waarde ongeveer drie gulden.'' Oh, ja, nou, dat zou dan zo, zo wat een duizend gulden wezen.'' Maar uh, die munten zijn natuurlijk al lang verlopen. Ik bedoel, die neemt geen mens meer aan. <laughs> Daar kun je bij Van Loon nog geen pakje margarine meer voor kopen.'' ''Veldwachter, je bent een ezel.'' Inderdaad zijn deze munten natuurlijk verlopen, dat wil dus zeggen dat men er in een winkel niets voor kan kopen, maar hun waarde, dat wil zeggen de waarde die deze munten hebben voor verzamelaars, hun waarde, wil ik zeggen, is zeker. Oh, dat is ook niet zoveel, zei Brilstra. Tientallen gulden per stuk, wil ik zeggen, ging de burgemeester verder. En Brilstra glom van genoegen. — Oh, dat is beter. Dus uh, dan hebben we nou een schat van, van misschien wel een tienduizend gulden? — Goeie help, misschien wel tienduizend gulden. — Tienduizend gulden? stamelde Hannes. — Gombie, zei de veldwachter. Zoveel heb ik nog nooit bij mekaar gezien. Uh, — Nee, een dergelijk bedrag ziet men zelden inbaar bijeen. In, in waarin? Uh, in baar geld, in contanten, wil ik zeggen. Maar, wij komen terug... Uh, hou je mond! Maar, zei ik, ik zei, uh, maar deze schat behoort niet aan ons. Deze schat is het eigendom der gemeente Ondermate. Als hoofd van het dorp Ondermate zal ik zolang deze schat in bewaring nemen en daarna zal de gemeenteraad beslissen wat ermee gedaan zal worden. En nu, mijn vrienden, genoeg geredekaveld, genoeg gepraat, nu gaan wij de schat naar huis vervoeren. En hoe gaan wij dat doen? vroeg de veldwachter. Brilstra ja, keek de burgemeester wat verlegen aan. Uh, ik uh, ik zou wel weten, ik weet er wel wat op. Ik heb voor alle zekerheid een jutezak meegebracht. O, oh, waarom? Nou, Hannes en ik verdachten zo, als we nou die schattes vinden, dan zouden we misschien wel eens een zak nodig kunnen hebben. Nee, vader, dat is niet waar, riep Hannes uit. Ik heb er helemaal niet aan gedacht. U zei van, hou je mond, jongen, en spreek je vader niet tegen, bromde Brilstra. Mensen, dat doet nu niet ter zake. Drammelt ze hooikoorts. alles heb ik aan gedaan. Dat doet nu ook al niet ter zaken. Uh, Brilstra, overhandig mij jouw jutezak. Alsjeblieft, burgemeester. Zo dan. Vrienden, nu gaan wij deze zak vullen met de zilveren rijders van de graaf van Waterland. Help mee en kijk allemaal goed toe, want later moeten wij van dit alles een verklaring opmaken. Bovendien moeten we natuurlijk goed oppassen dat we geen enkel geldstuk laten liggen. Dat zou zonde en jammer zijn. Daar gaan we dan. De geldstukken vielen rinkelend in de zak, en de burgemeester zei, — Het valt me mee, dat kistje is dieper dan ik dacht. Er zouden er wel eens meer dan vierhonderd kunnen zijn. Enfin, doet nu niet ter zake. Thuis gaan wij samen tellen, en dan moeten alle munten opgepoetst worden. — Dat wil ik wel doen, hoor, zei Hannes. — Nou, jij liever dan ik, zei de veldwachter. — Vrienden, dit is een zaak van later zorg. Ik geloof dat nu alle munten ongeveer in de zak zijn. Willen jullie alsjeblieft nog eens goed kijken en zoeken? Ik zie er niet een meer, zei de veldwachter. Nee, ik ook niet, zei Brilstra. De veldwachter gluurde nog eens in de kist en zei. Nee, hier ook niet, die kist is leeg. Goed zo, mijn vrienden, in naam van de gemeente Ondermate neem ik thans deze jutezak onder mijn arm. Deze zak staat voortaan onder mijn beheer. Deze zak zal thans onder politiegeleide naar mijn woning worden gebracht, alwaar ik dezelfde onder getuigen zal deponeren in mijn brandkast. En de getuigen zijn jullie, Brilstra en Hannes. Heel best, burgemeester. Zal ik die zak dan even over de ladder naar boven sjouwen? vroeg Brilstra. Nee, geen sprake van, beste bril. Nee, nee, dat is nu niet meer mogelijk. Deze jutezak staat thans onder mijn leiding. Eh, ik wil natuurlijk zeggen onder mijn toezicht. Ik kan hem nu niet meer uit handen geven. Ik mag deze jutezak niet eens meer uit handen geven. Ik zal dus deze jutezak naar boven brengen, maar eerst gaat de veldwachter naar boven. En wanneer wij allemaal boven zijn, dan vormen jullie drieën een cordon om mij heen. Een wat? vroeg Brilstra, en de veldwachter legde uit. Nou, een cordon zegt de burgemeester, dat wil dus zeggen een, uh, een soort van kring, en de burgemeester, die gaat dan midden in die kring lopen, dat is dan tegen de dieven, snap je wel? Brilstra lachte hartelijk. <laughs> dieven? Hou oh, nou toch op, man, in ondermate hadden we ooit één kippendief, en dat was de hele criminaliteit van de hele gemeente, <laughs> trouwens. Er is toch niemand die weet dat wij met een zak zilver op stap zijn? Sst bril, niet zo luid, beval de burgemeester. De muren kunnen hier oren hebben. Nu dan, veldwachter, begeef je naar boven. Tot uw orders, burgemeester. En houd de wapens gereed, veldwachter? Dat heb ik niet, burgemeester. Ik heb mijn revolver nog in de kelder liggen. Dan doe je maar alsof je ze gereed houdt, veldwachter. Door uw orders, burgemeester, ik ga klimmen. —Uitstekend, ik volg je. De veldwachter klom naar boven, en de burgemeester probeerde hem te volgen met de zak. —Lieve help, zeg, dat is nog niet eens zo gemakkelijk. Die zak is tamelijk zwaar, en, burgemeester, als u mij nou even die zak... —Nee, beste bril, nee, en nog eens nee... Ten derde male, nee, dit mag ik niet doen. Deze jutezak behoort nu bij mij en ik behoor bij de zak. Maar uh, ja. ja, hoe zal ik dat nou doen, hè? Ik kan niet op een ladder klimmen met één hand. Uh, wacht even, als ik die zak nu onder één arm klem, dan heb ik twee handen vrij. Uh, even zien. Nee, dat gaat ook niet ding is te zwaar, dat gaat glijden. Uh, wacht, wacht eens even. Burgemeester, laat u mij nou even, drong brilstra aan. Nee, beste bril, nee, goede vriend, ik moet deze taak zelf volbrengen. Uh, wacht eens, ik neem hem tussen mijn tanden. Uh, nee, dat gaat niet. Veel te zwaar, dat kost me een gebit. Uh, wacht eens even, ik klem hem. Ik, nee, dat gaat ook niet, hè? Als we die zak dan eens samen vasthouden, probeerde Brilstra. Kan niet, wij passen niet naast elkaar op die ladder. Trouwens, stel je voor dat dat ding zou breken, onder het gewicht van twee personen en een zak vol zilver. Ach, wacht eens even, ik ga het gewoon proberen met één hand. Zou u dat nou wel doen? Kunt u dat wel? vroeg Brilstra zorgelijk. Een man kan... Ik bedoel, kan alles, daar gaan we dan. Moeizaam begon de burgemeester te klimmen, en toen die iets meer dan halverwege was, kreeg hij een wilde niesbui. Nog enkele ogenblikken klemde hij zich met één hand vast aan de ladder, terwijl die met de andere hand de zak vasthield. Toen gingen er enkele nieschokken door hem heen, die hem te machtig werden, de zak schoot los, viel naar beneden en sprong open. De zilveren munten rolden alle kanten op. Hela, riep de veldwachter van boven, wat gebeurt er daar beneden, burgemeester? Heeft iemand u aangevallen? Niemand gaf antwoord. Moedeloos keek Brilstra toe, en toen zei hij rustig. Nou, kom maar weer allemaal naar beneden, dan gaan we die munten opzoeken. He? Zwijgend klom de burgemeester de ladder af, beneden snoot hij nadrukkelijk zijn neus, en toen begonnen ze te zoeken. — Dat wordt weer een latertje, zei Brilstra met een zucht.